Dit eerst tweede uur gaan we beginnen met een artiest die we nooit eerder in dit programma hebben gehad. Sterker nog, ik heb niet eens een album van me. En toch gaan we van meneer Denet Sprigent. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd, want het is een Fransman. En een titel, een track draaien. En dat heet op zijn Engels The One That I Love. DNS, die hoorde ik voor het allereerst in de slotfase van de film De Vuurlinie. En ik dacht dat dat een ja, wat, wat Arabisch-achtige, of in ieder geval ver-buiten-Europa-achtige muziek was. Maar niets is minder waar. Ja, dat komt door, door die film De Vuurlinie. Die speelt zich deels af in Afghanistan. Um. Ik dacht dat het met Afghanistan te maken had, maar maakt niet uit. Het is in ieder geval een prachtig nummer, ik werd er helemaal door gegrepen. Uh, ik heb het voor je opgezocht en ik laat je nu als eerste zeven minuten lang meegenieten. Daarna krijgen we Irina Gravova, uh, deze mevrouw uit de Oekraïne, die uh, maakt en componeert pianomuziek. En we gaan de Blessing Ballade voor je draaien. Daarna komt Kevin Lucas met Ocean Rising. Met een uh, hele eigen interpretatie van een uh, toch wel bekend nummer. Maar ja, ik, uh, op een gegeven moment haal ik het maar weg. Want uh, het, uh, het wordt een beetje een rommeltje op, uh, op een gegeven moment. Maar goed, daarna kan we weer de... ...reguliere artiesten, zal ik maar zeggen. Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben een nieuw album van... ...nou, niet een nieuw album, maar nieuw voor dit programma. de Different Shades of Dust van Remy Stromer. Dan nog een nieuw album van Prafulsen, On Your Wings, Dus twee nieuwe albums. En eens even kijken van Evenval, Circular Motion. Dat is het laatste nieuw album... Kortom weer heel veel nieuwe muziek in Peaceful Radio Show 1582. Peaceful Radio daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. En... Oh. site Таю усиники насок В моя заливочка хороший дала За игру я заливочку люблю Когда van mij rijt meel